Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 82, opgenomen op 20 mei 2013. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Alles Ja, Jazeker, met jou? Ja prima, prima. Mooi zo. Hey, uh, we... Is de zero al voorbij? Nee. <laughs> Nog hoeveel minuten? Een weekje. De Giro voor Gesing is wel voorbij, helaas. Oh, jammer. jammer, jammer, jammer. Die staat op nummer 12 of 1300, dus uh, dat, is, dat is altijd een beetje jammer. Maar goed, hey, uh, we hebben drie weken lang uh, zo'n beetje ons zitten verheugen op uh, Google I.O. En uh, nee, volgende week kunnen we het erover hebben. En uh, nee, uh, volgende week kunnen we het erover hebben. Nou goed, nu is het een uh, paar dagen achter de rug. En uh, kunnen we het erover hebben. In eerste instantie, uh, tevreden, teleurgesteld, whatever. Toen ik, uh, want we zaten dat samen een beetje te luisteren en te bekijken natuurlijk. Het ja, duurde al drie uur, dat vond ik al een beetje uh, de max. Het duurde drieënhalf uur en dat voelde echt als vijftien en een halve weken. Ja, maar het voordeel daarvan was dat we ondertussen mooi konden tikken. Dat we niet achteraf met twintig artikelen zaten. Maar, uh, ik ben zelfs ze eten tussendoor. <laughs> Precies. Nee, maar de, tijdens die presentatie uh, viel het een beetje tegen. Omdat onze verwachtingen, of in ieder geval mijn verwachtingen... Er uh, waren van, oké, okay, nieuwe Nexus 7 uh, en dan Android 4.3 Jellybean wellicht. Maar dat was er allemaal niet. Dus op het moment zelf viel het allemaal een beetje tegen. Maar achteraf heb ik het een, een beetje doorgenomen allemaal van wat is er gepresenteerd. Uh, uh, hoe uniek of hoe mooi zijn die nieuwe features? Wat doet Google nu eigenlijk? En toen was ik eigenlijk best enthousiast, want ze hebben eigenlijk... Uh, dat vond ik wel grappig, zag ik op Twitter verschijnen. Uh, ze hebben eigenlijk Android weten te updaten zonder het te updaten. Dus ze hebben alle uh, uh, APIs, uh, applicaties, niet allemaal, maar uh, allemaal nieuwe features gegeven. Ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden gegeven. Waardoor Android in zijn geheel toch wel weer stappen maakt. Zonder dat ze echt een nieuwe versie aankondigen. Ja. Um, en ja, er zaten veel interessante uh, features uh, uh, Tussen ook ja, ja. veel dingen waarmee ze dingen inhalen, hè, richting Apple, bijvoorbeeld dat GameCenter. Echt een inhaalmanoeuvre, zeg maar. Ja, laten we die zo één voor één even bespreken. Maar ja. gewoon even over die indruk die ik achter heb geladen. Ik, ik, ik herken hetzelfde wel, hoor. Een beetje teleurgesteld, of teleurgesteld, wat even maar Hoe teleurgesteld kan je zijn, zeg maar. Maar mm -hmm. uh, het viel wat tegen, zeg maar. In ieder geval voor, voor Tablets Magazine Content, om het zo maar even te noemen. Ja. En toen inderdaad heb jij dat stukje geschreven en hebben we het er nog even over gehad. En inderdaad zijn er wel leuke dingen aangekondigd. En toen was ik ook wat meer tevreden. Maar belangrijker is nog dat toen we net, uh, ging ik even naar het toilet om te zeggen van nou we gaan zo die podcast doen en ik ben zo terug. Toen bedacht ik me eigenlijk van maar, uh, dat I.O. Uh, was op zich op dat moment een, een dag daarna viel het niet zo tegen. Aan de andere kant ben ik het nu ook wel weer bijna allemaal vergeten. Terwijl I.O. wel in voorgaande jaren de plek was dat er gewoon een enorme uh, ja, influx was aan interesse voor Android en Google diensten. En dat is toch wel erg minder dit jaar, om het zo te zeggen. Hoewel er inderdaad nieuwe dingen die we gaan bespreken, hoor, zijn aangekondigd. Alleen ja, maar ik denk dat het heel veel ook is wat jij als gebruiker, zeg maar in een later stadium of, of, of langzaam aan tegen gaat komen. En dat is nou juist wel het interessante, denk ik. Dat het niet zozeer is van... oh, ik moet weer op een update wachten. Van, ja. uh, doet, doet Samsung dat wel? Doet Asus dat wel? Nee, het komt langzaamaan eigenlijk op iedereen zijn tablet of zijn smartphone. Komt het wel. Ja, dat is helemaal waar. Dat is helemaal is dat waar. Het, uh... Uh, ik wou gewoon alleen even duidelijk maken... dat er toch echt wel een verschil is met voorgaande jaren. Of er nou wel of geen Nexus is aangekondigd. Het gaat me meer om dat er toch een... een heel, ja, een, een andere invloed lijkt te hebben. ook. Uh, tuurlijk was het die dag druk op, uh, op tablets. En de dag daarna ook redelijk druk. Aan de andere kant, het is niet zo dat het echt... Um, ja, op gelijke hoogte staat in voorgaande jaren. Of nee. met een aankondiging van een, uh, uh, uh, een iPad of wat dan ook. Of WWDC of wat dan ook. Wat we ook dit jaar nog maar moeten gaan zien wat daar gaat gebeuren. Maar Abs. daar lijkt het er nog wel op dat er een nieuwe uh, iOS-versie... in ieder geval besproken gaat worden. En dan ja. kunnen we dan toch weer een beetje... Uh, verheugen op, uh, op nieuwe dingen. En dat is op dit moment toch allemaal anders. Want de dingen die we nu dus gaan bespreken, die nieuw zijn, zijn allemaal geinig. Maar ik, ik heb volgens mij, als ik me goed herinner, niks uh, ja, uh, wat onze wereld op onze grondvesten gaat doen schudden ofzo. Weet je wel? Nee, nee. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat het, heel, dat het um, misschien wel al die dingen samen, nou die, die, die doen niet uh, alles op de grondvesten uh, schudden, maar... Uh, al die dingen samen maken wel een belangrijke update, denk ik. Uh, het, het is niet zozeer dat één dingetje eruit springt of zo. Ja. Want, ja, wat ik net aangaf, om daarmee te beginnen dan, dat, dat, dat Google Play Games Services, ja. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon Apples Game Center. Uh, wat ik dan wel weer leuk vind is, is de integratie ook met iOS, hè, dus met iOS games. Dat je ook, uh, ik weet niet of je echt tegen een iOS gebruiker kunt spelen als een game zowel ...gamecenter als gameservices ondersteunt. Lijkt me niet zo'n enorm probleem te zijn. Het gaat natuurlijk wel vanuit dat een developer het inbouwt. Hè? Precies. Dit is allemaal afhankelijk van developers. Dat sowieso. Nou goed, dat zat dan natuurlijk aan te komen. Dat hebben we al een aantal keren in verwijzingen komen... ...met gelekte code en weet ik veel wat. En... Je wat ga doen? Oh, hier ben je weer. Gelekte code oh. en toen, zei je? En toen zei ik, uh, maar niet heel bijzonder... Uh, uh, Leuk dat Google het nou ook gaat doen. En, uh, ja, nee, iets... het is in principe heel interessant, natuurlijk. Uh, wel belangrijk om te beseffen is dat het niet heel erg nieuw is. Jij noemde al Game Center, maar er zijn ook al uh, ja, game services van EA en dat soort spellen. die het ook ja. wel in staat stellen om tegen elkaar te spelen. Hè? Of je nou een Android of een, uh, een Apple of een, uh, wat voor een device dan ook hebt. Ja, absoluut. Uh, wat hebben we nog meer gezien? Uh, Google Now en Google Maps. Uh, Google Nou, ja, dat, dat, dat, dat blijft een van de belangrijkste punten naar mijn idee. Dat is wat Google naartoe wil in de toekomst. Of eigenlijk ja. nu al de focus op legt. Spraakbediening en nog uh, interactievere uh, uh, zoekresultaten. Uh, ik weet niet precies hoe ze het noemden. Uh, een soort nieuwe vorm van search. Ja, voice search heel erg. Wat overigens grappig is, want als ik het op mijn iPhone uh, probeer, dan vraag ik, hey, regent het in Amsterdam? En zegt hij? Ja, het regent in Amsterdam. Natuurlijk. Uh, ja. Maar als ik het op mijn Android-ding uh, vraag, dan zegt hij uh, een, een zoekresultaat. Dus het is nog niet helemaal uitgerold, nee, wat precies. je net al zei. Nee, ze ze, uh, wat ik bedoelde is conversational search, dat zij introduceren. En dat is dus oh, zeg ja. maar, dat uh, vond ik wel interessant, uh, dat als je, als je Google nou vraagt van, uh, uh, wat is het weer in Amsterdam? En dan uh, nou, geeft, geeft Google nou antwoord. Uh, en dan zeg jij, is er hier ook iets te doen? En dan met hier... Precies. Snapt Google nou dat jij het hebt over Amsterdam? Ja, dus of dan ga maar... je meer een gesprek aan, zeg maar. Ja, ja, of je zegt inderdaad van... Hey, regent het in Amsterdam? En dan zegt hij, ja, het regent. Uh, hoe kom ik in Amsterdam? En dan geeft hij je resultaten voor uh, navigatie bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja, maar dan kun je in plaats van Amsterdam, kun je hier zeggen. Ja, ja, of, ja precies. Of hoe kom ik daar? Of wat even dat soort ja. dingen. Ja, is cool. Nou, dat is inderdaad, nou, dat is inderdaad dat dingen. Maar goed, jammer is dat, dat heel veel van die, van die dingen die zij daar toonden en demonstreerden... Dat was allemaal supervet... Maar in Nederland is, is, is nog niet eens de helft daar bruikbaar. En dan, dan, met het belangrijkste argument dat, je, dat de Nederlandse taal nog niet volledig ondersteund wordt. Je kunt wel dingen uh, zoeken, maar dan krijg je vaak geschreven resultaten. Uh, en de, ja, die communicatie verloopt dan allemaal niet zo soepel als in het Engels. Uh, en ook, uh, de, de, de, uh, volgens mij kun je in Nederland ook niet uh, zien als er een ongeluk op de weg gebeurt. Of als er uh, een file staat op Jawel de weg. Ja, ik woon niet in Nederland, dus daar zou ik met jou over moeten laten. Ja, ja ik, eerlijk gezegd gebruik ik een, een navigonavigatie. navigatie uh, maar uh, volgens mij zit er wel uh, uh, gewoon verkeer hoor in uh, Google Maps. Oké, okay, nou goed, uh, dat al lang ook echt. Maar ook ongelukken en zo dan? Dat was gelijk. Ja, ja dat, dat, dat weet ik niet. Het, het is natuurlijk dat er meer integratie tussen zeg maar, het Google Now systeem en je navigatie komt. Dus dat je zeg maar, een gesproken waarschuwing krijgt. En ja, dat ben ik inderdaad nog niet, ben ik nog niet tegengekomen. Inderdaad. Maar Google nou, Maps heeft ook een paar het... nieuwe, paar nieuwe uh, ja, updates, om het zo te zeggen. Uh, als het ooit uitgerold wordt natuurlijk ook voor Nederland en voor uh, onze browsers... Uh, ja, het Sagat, de... is dat eigenlijk iets wat we ook in Nederland kennen? Mm, nou ja, wij hebben toch meer iets. Ja. Maar goed, dat zijn dus de reviews van restaurants en, en, en barretjes en dat soort dingen. Ja, nee, gewoon in, nieuwe integraties en ook voor in de browser zijn er weer nieuwe uh, mogelijkheden als het gaat om... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, 3D-views en dat soort dingen. Maar goed, die zijn nog niet helemaal uitgerold naar alle Android-apparaten en dat soort dingen. En daar had je het net al over. Hè? Het, is een beetje... het zijn allemaal dingen die we op termijn hopelijk tegen gaan komen. Ja. En nu um, wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid van uh, fabrikanten. die tot nu toe verantwoordelijk waren voor een nieuwe Android-versie beschikbaar maken. wordt gelegd bij, bij developers. En doen jullie het dan maar, weet je wel? De, de, de nieuwe nieuwigheden. En. Uh, ja, misschien kunnen we daar meer vertrouwen op hebben... maar het moet, moet het nog wel allemaal zien, zeg maar. Want uiteindelijk ben ik nog niet gek veel nieuwigheid tegengekomen. Nee. Wat wel uh. nieuw is, is Google Hangouts. Hangouts. Ja. Um, uh, ser serieus, waarom echt Hangouts noemen? Want meer verwarrend kan je het haast niet krijgen. Hangouts was natuurlijk tot nu toe uh, een onderdeel van Google+. Het sociale netwerk van Google... waar je ja, met elkaar kon videochatten en scherm delen en dat soort dingen. Nou, toch dachten ze van, laten we dat, uh, die, die naam maar gebruiken om een WhatsApp-concurrent uh, te lanceren. En Hangouts is dus een app die je kan installeren, uh, in ieder geval op iOS en op Android... ...maar ook in je browser als extensie, bijvoorbeeld in Chrome. Uh, ja, wat eigenlijk gewoon een WhatsApp-equivalent is. Dus je kan chatten in groepsgesprekken en je kan uh, desnoods sms-versturen. Uh, nogmaals, een, een WhatsApp-concurrent... Hoewel videochat ook mogelijk is, is dat wel echt ongeschikt aan het hele idee van Google Hangouts. Hangouts is dus gewoon een chatprogramma wat een heleboel van de messaging services van Google tot nu toe... samenbrengt onder één noemer, zeg maar. Dus ja. we hadden natuurlijk al een hoop verschillende mogelijkheden... om via, via ja, Google, om het zo maar even te zeggen, met elkaar te chatten. En die zijn nu een beetje samengepakt in één, uh, in één app. En op zich is dat wel interessant. Ik weet niet hoe uh, het in Nederland eruit gaat zien... omdat wij toch wel allemaal uh, best wel gewend zijn aan WhatsApp natuurlijk... Hè? En, uh, ja, zelfs moeders en oma's hebben tegenwoordig WhatsApp. Dus eh, niemand zit erop te wachten om weer te switchen. Het uh, grootste voordeel is natuurlijk wel dat... Uh uh, Google ervoor heeft gekozen om het in ieder geval nu nog gratis en zonder advertenties te houden. Mm. En uh, het zou zo maar kunnen zijn dat de mensen niet meer die 89 cent per jaar willen betalen voor WhatsApp op, op termijn. Ja. Nu moet ik zeggen dat uh, we allemaal jarenlang met de SMS bundels van 15 euro hebben gelopen. Dus ik, uh, dat ik niet die 89 cent zo'n drempel niet enorm hoog vind voor WhatsApp. Dus uh, een leuke nieuwe app en een leuke nieuwe functie. Blijven Nederlanders uitchatten. natuurlijk. Hè? Ja, maar. Eh, eh, nogmaals, een leuke nieuwe app, leuke nieuwe functie om met elkaar te chatten, of het echt gaat aanslaan, zeg maar, binnen vrienden en familie. Um, dat weet ik nog niet. Ik, ik gebruik op dit moment nog vooral WhatsApp en iMessage met, uh, met familie en vrienden. Ja. Nou, ik gebruik het sowieso. Ik gebruik alleen iMessage, ja. WhatsApp heb ik wel, maar ik vind het irritant. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar ik hoef er niet voor te betalen, kan dat kloppen? Jawel, jij hebt, jij, jij hebt een iOS, dus je hebt voor de app betaald. Nee. Jawel. Maar het komt dat misschien omdat ik die app eigenlijk al volgens mij drie jaar geleden gedownload heb? Dat zou misschien kunnen. De app is in ieder geval betaald doorgaans. En bij Android heb je één jaar gratis en dan betaal je per jaar. Oké. Okay. Ait. Nou goed, Google Hangouts probeer Het, uh, het is inmiddels ook beschikbaar op uh, tablets. Dus ik uh, vind aanslag. Ja, uh, even kijken. Play Music. Een soort Pandora, uh, Spotify-achtige concurrent. Ja. Uh, hartstikke leuk. Maar niet in Nederland. Dus moeten we het maar kort over hebben. In per maand, en dan kun je ontperkt muziek streamen, toch? Ja. Komt ja. <laughs> ja. We, we zullen nog wel zien of dat uh, ook dat is eigenlijk. Hè. Zou dat aanslaan in Nederland? En ik denk dat het daar heel erg belangrijk is uh, of zo'n KPN en dat soort. Uh, uh, ja, providers van televisie en internet uh, het gaan integreren. Want ik denk dat in Nederland het, uh, het succes van Spotify... gewoon een heel groot deel afhankelijk is van naamsbekendheid, Maar vooral ook van het feit dat een heleboel providers het integreren in je internetpakket. Ik ja. heb bijvoorbeeld gewoon premium omdat ik bij KPN zit. En mijn buurman zit bij UPC. En die heeft volgens mij ook van, uh, omdat uh, bij UPC zit uh, Spotify. Dus uh, goed, uh, leuk, maar ook niks, uh, niks wereldveranderend, zeg maar. Ja, ik weet niet of volgens mij is het alleen bekapje, nog? Want, oh. uh, ja. Yeah. Uh, wat hebben we meer? Ja, ja onderwijs en uh, Google. Uh, ja, kijk, uh, ik, ik was heel erg enthousiast over het stukje dat het onderwijs ging. Maar toen ik dat verder ging bekijken, kwam het er eigenlijk alleen op neer dat uh, Google op dit moment een soort, ja, apart. Uh, ...ja, categorie heeft gemaakt voor apps die handig zijn voor het onderwijs. Dat is een hey, start, snart, inderdaad. Ja, precies. Het is op dit moment uh, een leuke start, inderdaad. Maar het is nog geen iTunes U of, uh, uh, of zo'n soort uh, uh, ja, vergelijkbaar product. Maar het is wel leuk om te zien dat uh, Google zich meer lijkt te gaan concentreren op, uh, op die markt. En nu vallen we natuurlijk enorm in herhaling. Maar de eerste testen worden, ja, oh, kel surprise gedaan in Amerika... Um, dus ja, ook hoe snel we dat zullen zien in Nederlandse basisscholen. En dat we stukjes kunnen typen, typen over Larry Page scholen in Nederland. Yeah. <laughs> Fucking uh, bullshit over Steve Jobs scholen in Nederland. Um, ja, dat, dat moeten we nog maar zien. Maar het is in ieder geval goed dat daar een beetje concurrentie is op dat vlak... Uh, want uh, ja, uh, concurrentie is gewoon altijd goed en ik denk dat er in een hoop situaties uh, het helemaal niet onverstandig is om, uh, uh, om een laptop vormen, zoals een Chromebook, te overwegen op school in plaats van een iPad. Dan moet je daar natuurlijk, uh, of in ieder geval wil ik daar altijd wel bij zeggen, van dat ik niet weet of het verstandig is om kinderen die nog niet heel erg veel uh, kunnen inschatten van wat... Uh, wat privacy en het internet betekent voor de rest van hun leven. Namelijk dat alles in principe altijd te vinden blijft. Of het nou verstandig is om dat bij de grootste indexatieboer ter wereld neer te leggen. En, uh, nee. Maar dat is een opmerking aan de zijkant. Dat wil niet zeggen dat het niet interessant is dat Google zich ermee bezig probeert te houden. Ja. En uh, ja, Google Plus. Dat is natuurlijk uh, uh, hetgeen waar Google ook heel veel aandacht aan besteed heeft. Want... Uh, ja, Alles krijgt zo'n beetje, had het al, maar krijgt nu nog meer integratie met Google. Hè? Dat uh, Google Play Game Services uh, krijgt volledige Google Plus integratie. Je logt dan in met je Google Plus ID. Uh, nou ja, goed, hetzelfde geldt voor Play Music. Uh, nou, ja, de rest kon je al inloggen met Google. En Google, uh, de app en, en, en de browserversie, heeft ook allemaal een update gekregen, toch? Ja. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Ja, nou, ik gebruik Google Plus. Ik, ik zit altijd over de zeiken en zo. Maar, bedoel, ik gebruik Google Plus meer dan dat ik Twitter gebruik. En uh, ik heb er altijd lekker veel reacties en een beetje ja, aanspraak, om het zo maar te zeggen. Uh, en ja, ze hebben de, de skin weer veranderd. En uh, ze proberen dus nu nog uh, ook weer bijvoorbeeld met de play game services nog meer te pushen. Dat iedereen maar een Google Plus account gebruikt. Ja. Uh, ja, wat moet je ervan zeggen? Het is er twee jaar duidelijk dat uh, Google uh, niets anders probeert dan uh, Google Plus te ons trot te houden. Uh, het kan met al deze integraties wel betekenen dat het gewoon als een soort Apple ID begint te fungeren. Uh, zonder dat het sociale netwerkgedeelte uh, er heel erg belangrijk van is. Mm -hmm. Ik bedoel, ik kan ook zo me voorstellen dat Apple bijvoorbeeld zegt... oké, okay, je hebt een sociaal netwerk, je kan inloggen met je Apple ID. Ik zie ook niet heel veel mensen dat gaan gebruiken. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat al die inloggen en uh, uh, uh, uh, integraties met uh, iCloud... of met uh, apps of uh, wat dan ook uh, niet heel handig zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Google+. Um, je hoeft het uh, sociale netwerk niet heel erg cool te vinden... ...om wel te kunnen genieten van de integraties zoals play-services en dat soort dingen. Ja, precies. Nou goed, dat is een kwestie van je idee aanmaken. Uh, je hoeft er ook niks mee te doen. Het is niet zo dat je continu achter Google Plus moet zitten om van die diensten gebruik te maken. Exact. Ik wil er meer te zeggen, het is niet echt zinvol meer om maar te blijven drammen... ...over hoe, hoe saai het netwerk voor de meeste mensen is, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat is uh, best wel cool. Nou ja, afsluiten even snel, want uh, ik weet niet hoeveel developers er luisteren, maar het zal allemaal wel wat meevallen. Er zijn allerlei nieuwigheden aangekondigd die het leven van developers makkelijker moeten maken. En vooral ook omdat de verantwoordelijkheid van die implementatie van nieuwigheden nu natuurlijk bij de developers komt te liggen. Dit is een nieuwe IDE, een eh, ontwikkelinterface om het zo, uh, zo maar even te noemen. Dat is... Uh, Gebaseerd op een heel populaire, populaire optie die developers van Android nu al gebruikten. Intelli, volgens mij heette dat. Um, en nou ja, dat is een nieuwe tool om zo te zeggen. Het Xcode equivalent zeg maar, van Android op dit moment. Um, en er zijn natuurlijk allemaal nieuwe APIs waar jij het aan het begin over had. Die aangeroepen kunnen worden om uh, data en pushberichten en dat soort dingen van en naar de app te sturen. In principe allemaal... Ja, maar goed, die, die, die, die, die uh, API's voor uh, uh, locatiebepalingen en zo, die zijn wel compleet nieuw. zeg maar. Die gaan ook voor gebruikers uh, uh, verbeteringen uh, brengen. V bijvoorbeeld uh, sure. uh, een, een nieuwe soort uh, API voor uh, uh, energiebesparing bij locatiebepalingen. Dat dat ja, dat is niet echt een API, één... hè? Maar dat is inderdaad een, een manier om te zorgen dat die GPS wat minder uh, accu trekt. Dat is natuurlijk een hartstikke goede zaak. Ja. Uh, en wat wel weer een API is, is bijvoorbeeld geofencing. Ja. Uh, geofencing is dus dat je zou kunnen zeggen van... goh, um, ik vul in waar ik mijn boodschappen doe. En ik zet daar een kilometer een hek omheen, om het zo te zeggen. Een digitaal hek omheen. En op het moment dat ik uh, in, binnen dat gebied kom... geef me uh, op mijn telefoon weer welke boodschappen op mijn lijstje staan... zodat ik kan kiezen om die boodschappen meteen te doen. En dat soort dingen zijn natuurlijk best handig... Uh, ...nogmaals, dat is wel op dit moment alleen voor developers... ...die dat kunnen gaan implementeren. Ja, dus uh, op een gegeven moment gaan we het hebben over... Hey, ...deze uh, app is handig, omdat hij dit en dit kan, zeg maar. Hm. Ja. Nou, dat was het wel eens een beetje, denk ik. Ja. Ja, en, en nu willen we natuurlijk niet blasé klinken of zo, hoor. Maar als je het zo bespreekt... ...het zijn allemaal leuke dingen, maar het zijn wel... Um, beetje abstract allemaal nog op het moment. We willen graag nieuwe apps en mogelijkheden zien in de, in onze apps voordat we daar echt, uh... Ja, een oordeel over kunnen verder, denk ik. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, maar dat gevoel heb oh ik ja, wel. Oh ja, beter. absoluut, absoluut. Dat, dat is wat ik zeg. Hè. Dat, we moeten langzaamaan gaan we al die verbeteringen tegenkomen. En, en dat is ook het belangrijkste. Dus het uh, is even afwachten van hoe het allemaal in, geïmplementeerd gaat worden. En daarbij moet ik ook zeggen dat wat we hier nou bespreken... is, is nog niet 50% van wat Google getoond heeft. Maar niet alles is interessant voor, voor tablets en smartphones. En ik denk dat dat ook een beetje het, het, het, het positieve gevoel veroorzaakt. Want ze toonden ook heel veel dingen die... Uh, ...met Chrome bijvoorbeeld mogelijk zijn in, mm -hmm. in de browser... ...en Google Maps in de browser. Dat uh, nou, zijn maar twee voorbeelden. Maar er kwam heel veel interessants uh, voorbij wat dat betreft. Dus uh, ja, ik zou aanraden... kijk, als je, ...als je een beetje geïnteresseerd bent in die dingen... ...kijk even de, de, de I.O. terug. Volgens mij is dat gewoon op YouTube te bekijken, toch? Ja, ik zou zelfs uh, aanraden om te kijken... ...het filmpje dat de Furtje heeft gemaakt. Ja, dat kan ook. Die heeft het samengevat in 3,5 minuut. En dat is heel veel beter dan 3,5 uur. <lacht> <lacht> uh, goed. Uh, tut tut tut. En uh, even voor de duidelijkheid, Er komt er heus wel weer een nieuwe Android versie 4.3 waarschijnlijk als eerste En er komen echt wel nieuwe Nexus apparaten Alleen niet afgelopen week Dus uh, het is niet zo dat er nu niks meer in het vat zit hè? Ja Goed, um, ander nieuws um, Als we het over nieuws hebben Dan zijn er nog twee nieuwtjes um, Windows 8.1 is officieel Niks nieuws qua wat we kunnen verwachten Daar heeft Microsoft nog helemaal niks over bekend gemaakt Die kruchten die weten we inmiddels maar in ieder geval, Microsoft heeft bekendgemaakt dat Windows 8.1 de officiële naam is. En dat gebruikers van Windows 8 en Windows RT de update gratis kunnen downloaden via hun homescreen. Uh, dus dat is dus gewoon zeg maar, een service pack zoals we dat van Windows nee, XP 7. Via de Microsoft Store toch? Niet via hun homescreen? Ja, wat, wat ik las is dat je via, een ho via je homescreen een, een, een notificatie krijgt of zo. En dan uiteindelijk komt het inderdaad via de Windows Store... Goed. Ja, maar dat is net zoals met updates voor, voor apps en zo. Precies, precies. Dus dit is, is gewoon een een simpele update of nou, een relatief simpele update met veel veranderingen als het goed is. Um, maar goed, dat is het. En voor mij was het eigenlijk de enige belangrijke dat, dat het gratis is. Want daar twijfelde ik nog wel over door bepaalde berichten. Um, maar goed, die kunnen we dus pas uh, waarschijnlijk eind van het jaar uh, verwachten. Um, HP heeft... ...afgelopen week wat nieuwe dingetjes aangekondigd... Uh, ...zonder veel toe en bellen. De Slatebook X2, dat is zeg maar... Een, uh, de, ...de eerste high-end Android-tablet van HP. Het is te vergelijken met een Transformer-model van Asus... ...of eigenlijk met de HP Envy X2. Uh, die draait op Windows 8. Maar dan draait het dit model op Android 4.2 JDP. Ja, om... ja, Wel leuk om te zien dat HP een uh, serieuze speler... ...weer aan het worden is op gebied van hardware... Ja. HP heeft natuurlijk een tijdje gehad dat ze dachten dat ze een soort IBM moesten worden hè, met services. Mm -hmm. En uh, eigenlijk sinds de komst van Google, uh, van Google uh, Windows 8, lijken ze toch weer wat meer uh, interesse te krijgen voor de hardware uh, kant van het verhaal. En ze hebben een paar knappe hardware producten natuurlijk voor Windows 8. En het is heel erg cool om te zien ook hoe ze dat kunnen gaan doen met Android. Ja, dat gaat 499 euro kosten. Dit is een 10,1 inch Android tablet met keyboard dock. Alles erop en eraan. Moet uh, ergens uh, komende zomer in uh, Nederland verschijnen. En ook de, de, de overigens de Split 2, die vind, ik, die vind ik minder interessant. Split X2 of zo. Dat is eigenlijk gewoon een HPMV x 2 Maar dan met uh, Intel Core processor in plaats van die Atom. En nog een klein verschilletje. Maar... Hmm, ja, hmm. uh, ja ik, ik ben er niet tegen. Ik blijf toch wel steeds... Uh... Steeds uh, in mijn beleving blijft een Windows-RT-machine minder interessant dan een Windows-8-machine. Hoewel ik zelf heel weinig .exe software heb die ik echt wil gebruiken. Het ja, is geen RT-machine? Nee, maar daarom zeg ik het. De, dus de NVX2 is wel een RT, toch? Oh, nee, ja, het is een nee, processor nee, nee. Ja, die is een langzame Windows-8-machine. Maar <lacht> Goed. Uh, oh, wel. <laughs> ja, precies. Nou goed, dat moeten we nog maar gaan zien. Ik weet niet precies wat dat in gaat kosten. Waarschijnlijk 900 euro. 900 dollar volgens mij. Wel goedkoper dan de NVX2. Met betere specificatie. Dus wellicht wordt dat van aanrader. We gaan het zien. Dan gaan we waarschijnlijk wel review. Oké, okay, dat waren de nieuwtjes al zei je? Ja, voor de rest zijn het eigenlijk alleen reviews en ervaringen. Cool. Want we hebben heel wat. Jij hebt heel wat. Oké. Oké. Oké, ja... Um... Ja, deze week verschijnen er een paar reviews. Eh, hopelijk eh, vandaag al de PhonePad-review. Ja. Dat is een 7-inch Android-product van Asus. Een soort product wat lijkt op een Nexus 7. Uh, het is een beetje hetzelfde type scherm, iets minder scherm overigens in directe vergelijkingen. Maar in principe een prima scherm uh, en 7-inch formaat. Met als grootste verschil uh, dat er een Intel-processor het hele systeempje aandrijft. En dat er een ingebouwde smartphone in het systeem zit. Uh, dus dat is best interessant. Uh, de Surface Pro, die zou ook binnenkort als review verschijnen op Tablets Magazine. Ook die heb ik hier liggen. Uh, dat is dus een uh, Surface Tablet met de volledige Windows 8 versie. Uh, die is in principe ook wel redelijk interessant. Al ben ik steeds minder fan geworden van de Form Factor. Uh, het is toch wel heel erg beperkend om het zo te zeggen. Maar dus de... even, even heel kort toch. Uh, je hebt natuurlijk de Surface RT ook getest. En, en mm -hmm. ik, ik hoorde toen veel mensen die, die eigenlijk wachten op die Surface Pro... Uh, zeg jij nou van, ja, het is goed dat je gewacht hebt? Ja, als je, kijk, als je heel veel uh, tablettoepassingen weet te verzinnen voor Windows 8... Ja. waar ik moeite mee heb, zeg maar... Dan is de Surface Pro uh, van de twee Surface tablets waarschijnlijk gewoon de betere optie... ...omdat het je ook mogelijkheden geeft om uh, yeah, ouderwetse Windows-programma's te draaien... ...en dat hij veel meer kracht heeft en dat hij bijvoorbeeld een digitizer heeft om te op te schrijven... ...en dat soort dingen met dat ding. Mm -hmm. uh, ondertussen denk ik wel dat ook een hoop mensen die zeiden dat ze gingen wachten... Uh, ze zich moeten beseffen dat die vormfactor zich voor Windows 8 misschien toch niet echt optimaal is. Er zijn een heleboel noemde hp x 2 of de Transformer uh, boek of uh, de, de Revolve of wat dan ook. En je had het net al over dingen die weer aangekondigd zijn. Uh, Samsung heeft ook een Atif machine en dat soort dingen die ook als tablet kunnen fungeren, omdat het het scherm los kan van het toetsenbord. Dus dan kan je al die tablettoepassingen die je dan kan bedenken... kan je nog alsnog gebruiken. Alleen op het moment dat het toetsenbord... in een soort traditionelere manier vastzit aan het scherm... kan je dat ding ook breder gebruiken. Namelijk op bank of op, de, op je bed of uh, op schoot en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat is toch echt een hele grote beperking van de servicelijn, zeg maar. Want dat werkt echt alleen maar fijn op bureau of op tafel. Maar goed, de... Het voordeel wat die Surface dan heb, ik heb het ding niet in mijn handen gehad, hoor, maar wat die Surface dan heeft, is dat die 10,6 inch is. En dat is kleiner dan de gemiddelde... 11 inch, ja. Gemiddelde MVX2, Transformer Book, whatever. Mm -hmm. En uh, jou, jou, uh, een van jouw uh, pluspunten bij de Surface RT-review van, was van, het is een van de weinige Windows 8-apparaten of Windows-apparaten die je als tablet goed kunt gebruiken. Ja. Is dat nou met de servers ook zo? Of is die echt zwaarder en dikker? En, ja, uh... hij is zwaarder en dikker. En dat maakt hem iets minder geschikt als tablet. Uh, het grootste verschil zit hem echter in, dat het nu gewoon een half jaar verder is, of zo. Of in ieder geval een, een zootje maanden verder is. En dat Windows 8 gewoon als tablet OS. Uh, ...zich nog niet uh, heeft weten te bewijzen. Bij de RT was er nog een uh, hoop, ja, hoop hoop bij betrokken, om het zo te zeggen. Ja. En ondertussen zijn we gewoon wat verder... ...en weten we dat Windows 8 niet een weglopend succes is, om het zo te zeggen. En uh, ja dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed over wat we van zo'n ding vinden... ...of in ieder geval wat ik van zo'n ding vind. Ja. Oké. Okay. Um, nou, jij, jij doet het meeste. <laughs> ik, ik, heb, ik heb maar twee tablets hier liggen. En oh. alle, alle vijf, ja, jij hebt al die leuke dingen en ik moet het doen met Point of View. Haha, <laughs> ja, ja, ja. Ja, precies. <laughs> nee, ik mag het doen met Nederlands merk. Point of View, de, die hebben we al een aantal keer voorbij gekomen. heb ik al heel wat tablets van getest. Of heel wat, een stuk of vier volgens mij. Um, ik heb een Point of View uh, 945. Dat is met de Retina uh, Resolutie Display. Uh, die komt denk ik over anderhalve week of zo. Want ik wacht op een nieuw model aangezien dit model niet werkt. Dat, dat belooft weinig goeds. Uh, maar goed, dat, dat ga ik wel vermelden dat het eerste model wat ik had niet werkte. Uh, de 1045 plaats ik als goeds vandaag of morgen. Dat is een 101 tablet En er is 4.1 Jellybean, quadcore, all-winner, processor Chinese makelij. Uh, conclusie... Uh, leuke tablet met zijn beperkingen... display is aan de matige kant... Uh, geluid is aan de matige kant... en waar ik me nog steeds aan storen en dat, heb ik al, dat geef ik al twee of drie generaties aan... en ze doen er niks aan, ze luisteren niet naar mij... dat je als gebruiker beperkt wordt... in het opslaggeheugen voor applicaties. Er zit acht gigabyte aan opslaggeheugen op... maar zij bepalen voor jou... dat daarvan maar één gigabyte gebruikt... mag worden <laughs> voor applicaties. En dat is, de... het is niet alleen point of view. Hoor. Ik heb meer fabrikanten die dat doen. Maar waarom? Ik weet het ook niet. Gelukkig kom ik het nooit tegen. Want ik zou me daar dus helemaal kapot aan ergeren. Ja, ik kan er niet tegen. En nou, daar heb ik ze over gemeld En dan zeggen: ze, oh ja, ja, ja. Nee, in de nieuwe fir firmware is het uitgebreid naar anderhalf gigabyte. Ja, dat is leuk. Dus oh, het je? Zoet, maar <laughs> het gaat mij niet om hoeveel je het uitbreidt. Al was het vier gigabyte. Het is mijn keuze. Ja, precies. Met je takken van mijn geheugen afblijven. Ja, nee, goed. Dus, nou goed. Het heeft een positieve punt. Hoor, want dit ding is gewoon uh, soepel, stabiel... Uh, veel weinig op aan te merken, hier en daar wat bugs, maar goed. 249 euro, ik zou zeggen, kijk of deze tablet echt alles biedt wat jij nodig hebt, dan is het misschien interessant. Voor de rest is er heel veel keuze inmiddels tussen de 200 en de 300 euro, dus ga goed vergelijken. Ja, sterker nog, 2,5 meijer. je kan natuurlijk ook het dubbele uitgeven en dan eh, kom je op 500 euro. Maar dan kan je echt, echt een van de meest knappe Android tablets kopen die uh, die er tot nu toe is. Sterker nog, ik denk gewoon de beste android tablet die ik tot nu toe heb gehad. Uh, ik heb een Xperia Z op dit moment in mijn handen. En ik ben echt quite impressed, om het zo te zeggen. Het is een hele fijne machine. De tablet Z van Sony is, een heel, is echt heel dun. Hij is zeg maar net zo dun als een iPad Mini. Uh, sterker nog, zelfs als je het op nano-niveau zou meten, dan is hij dunner. Maar... Ik heb het geprobeerd hoor, met een lineaal erop leggen en dat soort dingen. Die zijn net zo dik hoor. Maar goed, het is een hartstikke mooi dun apparaat. Hij is licht en hij zit een prachtig mooi Full HD scherm op. Kleurweergaves en dat soort dingen zijn echt, echt... Hoe noem je dat? springen er echt uit. En ja, het is een hele mooie machine. Hij is bliksem snel. Ik weet niet welke processor erin zit. Welkom, Snapdragon S4 Pro. Ja, mij maakt het doorgaans niet zo heel veel uit, tot het moment dat ik hem dus aan het gebruiken ben. En dan denk van, holy crap, dat, is best, uh, dat gaat allemaal best lekker soepel. En uh, ja, dat, die Tablet set review die komt er dus ook op, op een gegeven moment aan. Uh, in eerste instantie kan ik zeggen van, hé, uh, hey, uh, duur, <laughs> maar wel heel erg goed. Uh, ja, je zegt duur, maar als ik dan ga kijken van, wat, wat kostte die? Uh... Dat dus is duur als een iPad en dat is voor een Android-tablet gewoon duur. Ja, precies. Maar wat kostte die Transformer Prime toen die op de markt kwam? Wat kostte die Transformer Pad Infinity toen die op de markt ja. kwam? En dan heb je het wel oké okay over met Dock en zo. Maar kijkend naar de specificaties die dit apparaat nu heeft. Uh, uh, uh, uh, ja, uh, ik vind 500 euro best nog meevallen. En ja goed, als je kijkt naar een Android of naar een iPad. Als je dat gaat vergelijken, dan kom je misschien tot een andere conclusie. Maar uh, ik zou nee, nee, het je misschien het wel voor vanaf, duur, dus, uitgeven. Uh, uh, ja. Sterker nog, uh, als ik op dit moment een Android tablet zou moeten kopen. Dan koop ik deze. Maar, daar moet bijgezegd worden. 500 euro krijg je een 16 gigabyte versie voor. En dat is niet veel. Mm, mm, ik ben nooit zo heel erg tegen 16 gigabyte. Uh, zoals je weet gebruik ik tablets enorm veel. En ik installeer ook handenvol apps en dat soort dingen. En ik kom niet echt tekort hoor. Meestal aan 16 gigabyte. En volgens mij, als ik dit klepje open doe. Uh, even kijken kan ik daar een micro SD in kwijt? Als het goed is wel. Nou dan, dan is het toch ook niet zo'n heel erg groot probleem. Oké, een hele mooie machine. Een andere review van een product die er ook nog aankomt uh, is de Acer S7. Dat is een ultrabook met een touchscreen, ook een soort uh, een halve tablet om het zo maar te zeggen. Maar ook de Tai Chi van Asus is onderweg naar mij. En uh, dat is dus die, uh, die laptop zeg maar, met twee schermen. Hm. Dus zodra je hem dicht gebruikt, heb je een, uh, ja, een, een tablet, om het zo te zeggen. Hè? Dan uh, heb je een tabletfunctie uh, van dat ding. Dus uh, er zit nog een hoop in het vat, om het zo maar te zeggen. Ja, mooi. Ik ben zeer benieuwd. En uh, nou, als het dan toch over wat er nog aankomt. Als het goed is, zijn er bij mij ook nou, een aantal Jarvik tablets onderweg. Die krijg ik dan ook weer. <laughs> Dat is toch zo eerlijk, allemaal. Het mooiste is dat jij in Italië woont en alle Nederlandse merken krijgt. Ja. En dat ik in Nederland woon en alle, alle internationale merken ja, krijg. I like it. Oké, okay, dus we hebben een hele hoop mooie dingen. dus uh, We gaan het zien. Ja, altijd interessant natuurlijk gewoon om tabletsmagazine.nl in de gaten te houden. En uh, filmpjes vervrijden op youtube.com slash tabletsmagazine. Uh, het nieuws wordt altijd aangekondigd uh, hè? Nieuwe posts worden altijd aangekondigd op Twitter Dat is twitter.com tabletsmagazine Daar zit jij aan de knoppen Ik uh, ben, net als hij, het meeste op Google Plus te vinden Zoek op Sam Rijver en dan kan je me daar vinden Of op Twitter, dat is twitter.com samrijver Sam En uh, nu ben ik eigenlijk die podcast aan het aansluiten, afsluiten Voordat ik jou vraag of je nog uh, iets wilt delen met, uh, met onze luisteraars Of zeg je van we zijn er volgende week weer uh, nou, uh, ik, ik wil niks delen en ik verwacht ook eigenlijk volgende week... of tot en met volgende week maandag niks uh, bijzonders. Kun weet niet jij nog iets gepland hebt. Nee, ja, een heleboel reviews. Ja, precies. Dus laten we daarop uh, houden. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week.